Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen met buitenlandse coronaprikken kunnen nu sneller een Nederlandse QR-code krijgen. Het gaat om mensen die hun vaccinaties buiten de EU hebben gehad. Die kunnen wel worden geregistreerd door de GGD, maar dat duurt soms erg lang. Omdat het maar op twee plekken kon. Er is nu een derde plek bijgekomen in Nieuwegein. Stephanie ging er meteen heen. Ze kreeg haar Pfizer's in de VS, maar heeft nu toch een QR-code. Happy? Yes. <laughs> Very. Yeah. Okay. So, there you are. Please. Dank je wel. Oké, okay, alsjeblieft. Nou, Stephanie is geholpen. Heeft haar QR-code. Waar gaat ze naartoe? Uh, go out to eat, I think. That's probably the first thing I'll do. <laughs> Missed eating out. De GGD weet niet precies hoeveel mensen zoals Stephanie er zijn. Alleen al deze week zijn ze zo'n 20.000 keer gebeld door mensen die hun buitenlandse prikken wilden registreren. Een TBS-patiënt die op verlof drie meisjes in Venray aanrandde, krijgt een gevangenisstraf van negen maanden. Hij mocht deze zomer zonder begeleider op pad om boodschappen te doen, maar ging dus in de fout. En de man is in het verleden al vaker veroordeeld voor zedendelicten. Hij zit al ruim tien jaar in een TBS-kliniek. Voor de Halloween Fright Nights in Walibi heb je toch een corona toegangsbewijs nodig. Pretpark liet begin augustus al weten dat een QR-code nodig zou zijn. Maar na de versoepelingen besloot Walibi dat plan te schrappen. Maar de gemeente is het daar niet mee eens en dus moet je voor een avond griezelen wel een QR-code laten zien. En vandaag, op dierendag, ziet hond Pandora eindelijk haar baasjes weer terug. Het dier vloog van Zuid-Afrika naar Dublin met een tussenlanding in Amsterdam. Daar ontsnapte ze ruim twee weken geleden uit het dierenhotel. Pas gisteren werd ze teruggevonden. Volgens de vader van de eigenaar is het stel door het dolle heen. They jumped through the roof. They were so happy. I had family of all over the world just saying thank you to the voor group for all what they've done for for us as a family. En to our family, our dogs. En ze kunnen met Thor with aan het einde van de dag day. Ruim 40 vrijwilligers zochten naar de ontsnapte hond. Het weer op steeds meer plekken schijnt de zon. Alleen langs de kust blijft er kans op regen. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe, plus de kans op een bui. En het wordt dan een graad of 16. ZFM, verkeersopdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint alweer wat drukker te worden. Merk je vooral op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Hoofddorp en roeleva De vertraging is daar alweer een kwartier. Op de A9 is het ook wat drukker van Alkmaar naar Diemen. Bij Amstelveen ligt namelijk wat troep op de weg. En dat kost je ook 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid.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 Juist om half drie hadden het weerbericht bij CFM. Het blijft wisselvallig en dat merken we ook op dit moment... als we zo naar buiten kijken vanaf de Tolweg. Tien avond het regent weer, Albert-Jan. Het blijft ook heel lang doorregen. Ja, heb je een regenpakje bij je, anders word je nat meteen. Ik, ik heb een petje bij me. Kijk, kijk, en anders hè. zou ik een klein parapluutje mee. Een pluutje? Een pluutje. Ja, Lex. Nou, ik heb mijn petje. Nou, dat helemaal goed. Maar nou, we mogen nog nu, en wat gaan we daar nu allemaal doen? Nou, over een tweetal platen gaan we eerst terug naar het voetbal. Naar de wedstrijd SV Zandvoort-OSV. We verlieten onze verslaggever John Lemmens met een 2-1 stand in het voordeel van OSV. Kijken of daar zo kort voor het einde van de tweede helft nog veranderingen in is gekomen. We hebben natuurlijk Pit Report. En we kijken even terug met uh, Toto Wolf... terug op uh, de wedstrijd uh, van Sochi. En uh, over de, de, het aantal uh, winstpunten voor Lewis Hamilton... wat hij in zijn hoofd had, maar wat er niet, niet van kwam. En nog wat meer nieuws. Uh, dat allemaal uh, na het voetballen en uh, muziek. Uh, dan om half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En we hebben hetzelfde dier als vorige week. Want uh, ja, ze zaten eerst met vier hondjes uh, in het uh, de asiel... Maar Venna blijft nog steeds in het asiel. Dan kan ik me voorstellen dat je het heel goed dat je zin hebt in het asiel. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat Venna ook een thuis vindt. Dus om uh, um half vijf hebben we tijd voor Venna, het dier van de week. Ja, en maandag is het uh, dierendag, uh, Albertje. Ja, dus, dus, dus geef Venna ik... een nieuw huis. Ja, ja. en hoe Venna stelt zichzelf even aan u voor. En uh, ja, hebt u ruimte en past u in het profiel, om het zo maar eens te zeggen. En hebt u zin in een hond. Dan raden wij Venna deze week aan. Het gedicht van de week, ja, het is een beetje geïnspireerd op het uh, prachtige muziekprogramma wat uh, Matthijs van Nieuwkerk samen met Rob Kemps, uh, uh, de Snollebolkers, el elke vrijdag doen. Ze zijn uh, op zoek naar het Franse chanson en uh, ja, ik heb een, een heel mooi uh, Franse tekst, die hebben we vertaald naar het Nederlands, dat is wel zo makkelijk, maar daarna hoort u de originele uitvoering van dat gedicht. Het is een ja, dus wij maken een ode aan het Franse chanson... tijdens het gedicht van de week. Ik zou zeggen, dus ook genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Tussenstand op Duintjesveld, 1 tegen 2. En we houden de wedstrijd uiteraard in de gaten. John Lemmers is uh, daarbij aanwezig. Maar eerst, meer muziek. Ja, dat draaien we ook. En wel, uh, deze plaat van uh, Bruno Mars, hij heeft heel veel hits gemaakt... En met heel veel andere personen. Deze maakt hij met uh, Anderson Park. Luister naar uh, de geweldige single Skates. Dat waren twee uh, hitsingels achter elkaar. Als eerste Bruno Mars en uh, Anderson Paak. Escape. En daar weer achteraan de single uit de jaren '80, Starship. En Nothing's Gonna Stop Us Now. Ik hoop ook dat het voor... Uh, ST Zandvoort geldt. En dat ze uh, nog een uh, doelpunt of gescoord hebben... of nog gaan scoren, John. Nou... Er is niet bij gescoord. We staan achter. Maar dat gelijkspel voorzie ik ook nog niet. Want... Het is, uh, het is een trapwedstrijd, uh, voornamelijk van de OOC, maar ja, ze komen ermee weg. Uh, er worden ook geen kaarten meer haast uitgewerkt door de scheidsrechter. Maar ja, hij had zelf geven, heeft hij ook niet gedaan. Maar daar zijn wij gelukkig dan nog met uh, Elfman in het veld. Maar ik moet zeggen, de tweede helft is Zandvoort. Er komt bijna geen paas meer op zijn plek aan. En uh, nu ook weer, dan, dan hebben ze echt overal op de andere helft. Maar nou, dan, uh, dan, dan wordt die paas al zo slecht gegeven dat ze met drie uh, trappen uh, bijna voor de keeper hier weer uh, bij zand staan. Dat is zonde, want het was allemaal niet nodig geweest. En nou weer, wat, weer een aanval. Maar de scheidsrechter laat doorspeelden, dus niks. En uh, ja, nou er staat bijna nou, die ene gaat onderuit van OC. Het is, nee, het is echt niet de leuke wedstrijd die in uh, de eerste helft echt nog was. Maar de tweede helft is een uh, zit geen voetbal in. Nee, even voor de luisteraars. Uh, we hebben het inderdaad uh, steeds over de eerste helft. Dat het best uh, goed ging, eigenlijk om het, uh, het zo maar te zeggen. En dan de tweede helft uh, begonnen ze ook al meteen slecht, uh, natuurlijk, uh, John. Maar uh, is er, uh, qua spelers, is er wat veranderd of, uh, of niet? Nee, als, ik, als ik kijk naar, naar de spelers, dan zijn er misschien één of twee bijgekomen. En, uh, maar uh, is, uh, nee, het is. Nee, het loopt niet. En uh, ik weet niet meer hoe ze vorige week uh, aan de winst zijn gekomen, want AMPA is best een goede tegenstander. En daar hebben ze van gewonnen. En hier hadden ze het van moeten winnen. Punt uit, maar ja. Als je echt zo, zo slecht speelt als dit team in de tweede helft... ja, dan staat er ook bij dat je niet hoort te verdienen. Ja, en de wedstrijd uh, gaat nog door, Sean. Uh, ja, hebben we hebben nog een minuut op. Nou, ik denk net de nog tijd op vier, vijf minuten. Nou, dan komt de bal, een schot van het verre naar uh, hier, naar onze keeper. En die, uh, die duwt weer op. En uh, ja, dan gaat het weer. En dan met de, met de no-time zijn ze weer met die voorzet... De, de bal krijgt, ja, nee hier een fantastisch mooie voorstelling naar voren. de krijgt nog niet goed op. En dan gaat de bijna zonder weer uh, vandoor Zonde, maar uh, ja, we kijken even naar vorige week tegen AMV ging het op het laatste moment in één keer uh, goed. Dus uh, blijven we nog even duimen dat dat vandaag ook gebeurt, uh, Sjon. Dat doen we ook, dat doen we ook. Zeker. Nou, wij uh, danken jou alvast uh, voor je verslaggeving. Mocht er nog gescoord worden, uiteraard ook in positieve zin... voor, uh, voor ons, voor SV Zandvoort, dan hoor we het graag van je. Dan hoor je het zeker. Oké, okay, dankjewel, John. Oké. Okay. Dat is juist van Sean Lemmers. Helaas gaat de tweede helft helemaal niet goed. Dus uh, we staan uh, achter uh, tegen SV Salvoort. Zou inmiddels wel uh, ten einde zijn. Uh, tegen OSV. Hè? SV Salvoort tegen OSV. 1 tegen 2. En van het voetbal gaan wij naar. CFM Race Radio. Pit Report. Bit report. Inderdaad, naar de autosport. Want uh, ja, we hebben een paar weken geleden natuurlijk kunnen genieten van de Dutch GP. En een heel mooi uh, feest. En het verliep allemaal goed. Uh, hier in Salvo zijn we beren trots op. Maar die strijd, Hamilton en Verstappen, dat gaat maar door, uh, albert John. Ja, en uh, bij Mercedes hadden ze er dus afgelopen weekend op gerekend om flink wat punten uit te lopen op Max Verstappen. Maar niets bleek minder waar. Teamwaars Toto Wolff baalde ondanks de 100, 100ste Formule 1-overwinning van Lewis Hamilton dan ook enigszins... Verstappen wist in Sochi ondanks een dubbele gridstraf nog een tweede plaats uit de brand te slepen. Wolf was uiteraard blij met de overwinning van Hamilton, maar had toch gehoopt dat we de kloof met titelrivaal Verstappen verder hadden kunnen uitbreiden. In zekere zin hadden we niet het maximale uit onze punten scoren. Dat was een zondag niet anders. Ik denk dat de kwalificatie allesbehalve alles bepalend was, al dus de Oostenrijkse teambaas. Valtteri die terugkwam na een gridstraf waarvan we wisten dat het, het moeilijkste was. En uiteindelijk eindigden we met, de eerste, met een, de, een eerste en een vijfde plaats. Dat is heel goed, daar bestaat geen twijfel over. Maar Max reed zich op een spectaculaire wijze naar voren. En dat was voor ons niet goed voor het kampioenschap. De Formule 1-leiding heeft bevestigd dat er dit jaar op 21 november de eerste Grand Prix op Qatar wordt verreden. De wedstrijd op het, nou komt hij, International Circuit, bekend uh, van de MotoGP, vervangt die datum uh, de eerder ge al geannuleerde race in Melbourne. De race uh, ten noorden van Doha was al een tijd op handen, maar is dus nu helemaal officieel. Het zorgt ervoor dat dit Formule 1 seizoen 22 races op de kalender heeft staan. Eentje meer dan aanvankelijk gepland.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 Mogelijk wordt in, de, in, wordt in de toekomst uitgeweken... naar een ander circuit of de huidige baan moet worden gewijzigd. In oktober deze maand wordt naar verwachting... de voorlopige kalender voor 2022 gepresenteerd. Wederom met 23 races. Zoals eerder gemeld staat de Grand Prix van Nederland... op circuit Zandvoort volgend jaar opnieuw... in de eerste, weekenden van, eerste weekend van september gepland. Maar de eerstvolgende race van de Formule 1... Die is volgende week en wel in Turkije. En wij zijn daar natuurlijk weer bij. Even snel een blik op de WK-stand. Ja, Hamilton gaat nu aan kop met 246,5 punt. Gevolgd op de voet door Max Verstappen met 244,5 punt. Op de derde plek vinden we weer terug Valtteri Bottas met 151 punten. En Sergio Perez, de teammaat van Max Verstappen, zien we terug op een vijfde plek met 120 punten. Volgende week gaan we weer punten verdelen. Daar gaan we. Dat was. Het. De Pit Report van uh, vandaag gooien we de snelheid even omhoog. Met uh, verster en lekkere gouden oude van George Harrison. Je hoort hem bij je eigen lokale radio, CFM. Al 31 jaar zenden uit vanuit uh, Zandvoort. Goedemiddag, goede zaterdagmiddag het regent buiten. Dus uh, blijf lekker luisteren naar de radio. En mocht je het nog niet weten, en je hebt huisdieren, heel veel mensen hebben huisdieren. En uh, ja, sommigen ook, uh, dat je denkt, die heb ik liever niet, hè, zeg maar. Maar uh, daar hebben we het dan niet over. Maar uh, ja, de gewone huisdieren, dat je ook zeker weet dat je ze wil hebben. Laten we het zo zeggen. Maandag is het Dierendag, uh, Albert-Jan. En vandaag uh, hebben we ook weer een Dier van de Week. Het zou mooi zijn als uh, dit Dier van de Week met Dierendag ook weet dat hij een nieuw huisje gaat krijgen. Ja, want ze zitten momenteel daar alleen. En dat is een beetje sneu. Als je naar links kijkt, geen hond. En als je naar rechts kijkt, weer geen, geen, hond, geen hond te bekennen. Maar Fena zit nog wel in het dierenthuis. En Fena is een dame van net één jaar jong. Wegens omstandigheden is ze in het asiel beland. Mensen vind ik erg leuk. Alleen moet ik je eerst even leren kennen. In het begin kan ik het soms wat spannend vinden. Als ik je eenmaal leuk vind, ga ik helemaal los. Spelen, rennen en knuffelen.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 Do I do do do I do do Morgen hebben wij een geweldig programma. CfM Jazz. En tegenover mij zit een uh, beste meneer... die uh, dat programma ook nog gepresenteerd heeft. Albert Jan. Ik krijg, ja, ja, ik krijg ja, gelijk niet. Ja, gelijk ja, dus, ja. Dus ik denk, ik ga gewoon nog een keertje Tony Bennett uh, voor je draaien. Wat een verrassing. Ja, toch? Ja, niet al. CfM Jazz. Ja. Zijn erin in een presentatie. Rob Arms En Albert Jan Vos. <laughs> Hij is er weer. Hoe lang is het geleden dat je dat uh, gedaan ja, hebt? Toen ik bij jou begonnen ben, toen ben ik daarmee gestopt. Dat is nog een beetje. Nou, dat is 100 jaar geleden ongeveer. Ik denk nog een nee. jaartje of uh, 17. 16, ja, 17, zo, Dat 16, 16, gaat snel, hè? Dat gaat snel. Ja, klopt. Dus mooie tijd en morgen zijn ze er gewoon weer. Uh, ZFM Jazz tussen 10 en 12 uur. Nou, we kwamen alvast een klein beetje in de stemming met uh, de single van Tony Bennett en Lady Gaga zojuist. had uh, Mr. Mr. grote hit met de uh, Broken Wings, maar ook met de deze Kyrie. Je hoorde hem uh, inderdaad uh, weer langskomen een keertje bij uh, CFM. We gaan nog even naar het voetbal, want uh, ja, we hadden het erover uh, net uh, met Sean uh, Lemmers. De tweede helft liep helemaal niet en nee. uh, ze verloren steeds uh, de bal en dergelijke. Er was geen bal meer aan, om het zo maar even te zeggen uit de tweede helft. Nee. Maar helaas uh, inderdaad uh, verloren, Albert De magie was uh, compleet weg in de tweede helft, als ik John uh, goed begrepen heb. En uh, ze binnenkost mogen keer op een gegeven moment 1-1 en 2-1 achter. Dat ging uh, vrij snel. Die, uh, vanuit een uh, lange of een hoekschop uh, werd al gouden 2-1 gescoord. Er is nog wat gewisseld geloof ik, bij, bij de SV Zandvoort, maar het mocht allemaal niet meer baten. En uh, dat is jammer, want ze hadden een hartstikke mooi begin vorige week. En uh, tegen een toch uh, sterker uh, geachte tegenstander. En nu tegen waar ze sowieso punten hadden moeten pakken, laten ze dus drie punten liggen. Het is erg wisselvallig. Dus er is nog werk aan de, aan de, aan de winkel. Ja, zeker. We zijn er nog niet, maar we hebben nog wel even. Dus uh, ja, dat gaat helemaal goed komen. Daar heb ik uh, alle vertrouwen in. Uh, Zometeen het gedicht. Kan je daar uh, nog wat over vertellen? Uh, het gaat over jongens en meisjes. En het, heeft, het verwijst naar het geweldige programma. Chansons, chansons. Ja, ik wou hem even laten uitzien. Ja, denk, nou dat ook. Dan gaat hij nog wel even door. Zometeen het gedicht. Zo gaan we naar het gedicht van de dag. The, the Little river band and It's a Long Way There. Het gedicht vandaag vertaald uit het uh, Frans. En het is voor alle jongens en uh, meisjes. Daar komt hij aan, het gedicht. Alle jongens en meisjes van mijn leeftijd gaan met z'n tweeën wandelen door de straten van Parijs. Alle jongens en meisjes van mijn leeftijd... weten goed wat het is gelukkig te zijn. En oog in oog, hand in hand, voelen ze zich verliefd. Zonder angst voor de toekomst. Ja, maar ik? Ik ga eenzaam door de straten van Parijs met een leidende ziel. Ja, maar ik... ik ga alleen, want niemand houdt van mij. Mijn dagen net als mijn nachten, zonder enig lichtpuntjes... zonder pleziertjes en vele ergernissen... niemand die ik hou van jou... fluistert in mijn oor. Alle jongens en meisjes van mijn leeftijd maken samen toekomstplannen. Alle meisjes en jongens van mijn leeftijd... weten maar al te goed wat houden van betekent. Mijn dagen, net als mijn nachten, zonder enige lichtpuntjes. Zonder pleziertjes en vele ergernissen. Wanneer, wanneer zal voor mij de zon gaan schijnen? Zoals de jongens en de meisjes van mijn leeftijd... weet ik zo dadelijk wat liefde is. Zoals de jongens en de meisjes van mijn leeftijd... vraag ik me af... wanneer komt die dag? Oog in oog... en hand in hand... verlang ik een gelukkig hart... zonder angst voor de toekomst. De dag... De dag waarop ik helemaal geen gepeinigde ziel meer heb. Die dag, die dag waarop ik, ik, ik iemand heb die van me houdt. Ik zou bijna willen zeggen, gelukkig vertaald uit het Frans... Anders was hij een beetje moeilijk te, te volgen natuurlijk. Je voor alle jongens en meisjes... See you Chanson. Wanneer is dat, uh, Albert-Jan? Vrijdagavond. Ik weet niet exact de tijd. Want ik kijk het altijd zaterdagsmorgens. Maar uh, het is prachtig. Het is gisteren de derde uh, aflevering. En onder de titel van Joie de Vivre. Van Leef het Leven. Nou, dit, was dit, een, uh, een, een, een, dit werd ook gedraaid. Dus prachtig. Maar ik heb morgen ook nog een hele mooie. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Ja. Zometeen, uh, want we mogen tot vijf uur. Zometeen na vijf uur, Fred hij. Met uh, Entertainment for You. Maar eerst hebben wij nog eventjes de tijd, Albert-Jan. Ja. Nog uh, zeven minuten. Zeven minuten om de wereld wat beter te maken. Nou, ik weet niet of dat uh, gaat lukken in zeven minuten. Maar in ieder geval uh, wel een hele mooie plaat van uh, Michael Jackson. Hier is Heal the World.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 a love that cannot lie. Love is strong and only cares for joy. Forgive me. Als, hem, uh, nog een keer, ja, als de dagen wat donkerder beginnen te worden... dan begin ik altijd dit soort plaatjes te draaien op de radio. Dus je bent gewaarschuwd. Uh, Michael Jackson <laughs> hoor je en uh, Heal the World. Het zit er alweer op uh, voor ons, deze uitzending Zandvoort op zaterdag. Maandag worden we herhaald, uh, Albert-Jan, dan tussen twee en uh, vijf uur. Dus mocht je het gemist hebben, dit horen en dat daarvoor nog een keertje willen horen... weet je dat je maandag kan luisteren. Maar morgen zijn we er ook. Jazeker. Stant worden op zondag. Ja. Ja. En wat gaan we daarin uh, doen? Nou, dan gaan we, twee uur gaan we uh, de provincie weer, de regio weer in. Hebben we voetbal ook, trouwens? Ja, nou, er wordt volop gevoetbald. En uh, wat hebben we nog meer? Uh, er wordt uh, gewielrend over de kasseien. Oh, ja, ja. Dat is, uh, één keer per jaar is dat een hele ja. spannende. Dus die gaan we ook voor u volgen. Uh, dus tweede uur uh, gaan we de regio in. We hebben natuurlijk uh, weer een prachtig gedicht ook geënt op uh, het chanson, het ode aan het chanson. En uh, dier van de week, uh, uh, Zandvoort Nieuws in het kort, te veel eigenlijk om op te noemen. Dus genoeg reden we ook morgen tussen 2 en 5 live te luisteren naar Zandvoort op zondag. Tot volgende week en uh, bedankt voor het luisteren. En zometeen frits. Dag. Doei doei!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 If life seems jolly rotten, there's something you forgot. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dubs, d'e silly chumps. Just purse your lips and whistle. That's the thing. Hey, oh my Tot zover het ritme van ZF. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.